2 uur. Het NOS Journal. Renate Evers. De Britse koningin Elisabeth is aangekomen in Ierland. Het is precies 100 jaar geleden dat haar grootvader koning George V... De Ierland bezocht. Dat maakte toen nog deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Kort voor de aankomst is een bom onschadelijk gemaakt. Die zat verstopt in een bus in een dorp ten westen van Dublin. Later werd een tweede verdachtpakketje ontdekt, maar daarin zat een nepbom. Noord-Ierse militanten hebben met aanslagen gedreigd tijdens het staatsbezoek. De veiligheidsoperatie voor het staatsbezoek... is een van de grootste uit de Britse geschiedenis... En kost 30 miljoen euro. Hele gebieden zijn afgezet met hekken en prikkeldraad en er zijn ongeveer 6000 agenten op de been in Dublin. De koningin en haar man zijn vier dagen in Ierland. Ze bezoeken onder meer een monument voor de slachtoffers van de Ierse vrijheidsstrijd en de havenstad Kork. Het eindexamen th tex voor VWO-leerlingen is op zeven middelbare scholen ongeldig verklaard. Het examen in het vak tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen voor VWO... bevatte de verkeerde bijlagen, namelijk die voor het eindexamen th tex HAVO. Op het Dendron College in Horst ontdekten ze dat al snel, vertelt de rector. Daar bleek een verkeerde bijlage bij te zitten. Dat examen bestond uit opgaves en uit een bijlage. Dat klopte dus niet met elkaar. Dat was een HAVO-bijlage. En uh, na een drie kwartier, een uur was duidelijk dat de leerlingen weer kon... We zijn benieuwd nu wat de instanties bedenken om uh, dat examen de volgende keer goed te laten verlopen. Waarschijnlijk moet het eindexamen VWO in het hele land ongeldig worden verklaard wanneer alle scholen van de distributeur de verkeerde bijlagen hebben gekregen. Dat zou ook kunnen gelden voor het eindexamen thtx havo volgende week, omdat daarvan nu de bijlagen al zijn verspreid. Prinses Maxima heeft ter gelegenheid van haar 40ste verjaardag vandaag een nieuw fonds opgericht. Door Kinderen maken muziek moeten zoveel mogelijk kinderen in Nederland in aanraking komen met een muziekinstrument en samen muziek kunnen maken. Prinses Maxima. We beginnen dit jaar met 40 nieuwe lokale initiatieven die steeds ten minste 100 kinderen samen muziek laten maken. Zo maken we er een groot landelijk netwerk van. Ik verheug me er nu al op het eerste concert mee te mogen maken. Dat kunt u zich voorstellen. De prinses maakte het nieuwe initiatief bekend tijdens de uitreiking van de Appeltjes van Oranje, de jaarlijkse prijzen voor succesvolle projecten op sociaal gebied. De uitreiking was vanochtend op Paleis Noordeinde. Een van de belangrijkste golftoernooien ter wereld, de Ryder Cup, komt in 2018 niet naar Nederland. Behalve Nederland waren ook Portugal, Duitsland, Spanje en Frankrijk kandidaat om het tweejaarlijkse toernooi tussen de beste mannengolvers van Europa en Amerika te organiseren. De uitslag van de stemming werd bekendgemaakt in Engeland. The and commitment throughout the country of every golfer it goes to France om precies te zijn in Versailles de laatste keer dat het toernooi op het Europese vasteland plaatsvond was in 1997 de Nederlandse kandidatuur werd gesteund door multinationals als Shell Heineken en KLM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 na een ongeluk is de weg bij Loenhout helemaal afgesloten. Een verkeer richting Antwerpen kan dan ook beter omrijden... vanaf knooppunt Klaverpolder via Rozendaal over de A17, de A58 en de A4. Goeiedag, We volgen nu vers van de pers de minder fileberichten van Kees. De extra rijstroken op de A1 tussen Watergraafsmeer en Diemen... waar wij flink aan gewerkt hebben, zijn nu open. Ja! Yeah! Ja, ja, ja, ja, zo kan die vanweer, hè. Maar goed, die nieuwe rijstroken zorgen voor een betere doorstroming. En daar doen we het allemaal voor. Wij gaan nu naar de volgende klus, maar als u meer wilt weten... kijk op vanafbeter.nl. Oké, okay, jongens? Inpakken! Door een betere doorstroming komen we verder. Bij Kia zijn we gek op het getal 7. Daarom zijn er nu de Kia Venga 7 en de Seed 7.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 ...en dat vragen ik moe. We zijn gegrond op de bron van het eeuwige onsterfelijke leven zelf. Het was moeilijk te verstaan, maar het was de stem van Greet Hofmans. En in de studio hier zit Edwin Tego. Meneer Tego, goedemiddag. Goedemiddag. U vond allemaal brieven van mevrouw Hofmans. Klopt. Waar? Ja, ja op zolder bij mijn ouders in, in huis. En hoe ja. kwam u ertoe om op zolder te gaan kijken bij uw ouders in huis? Nou, die zijn allebei overleden. En het huis is recent verkocht. Dus ja, dan moet je gaan opruimen. En toen kwam ik een doos met deze oude papieren tegen. Nou, en u heeft ze ook meegenomen. Er ligt hier een map op tafel. En daar ligt eens in een Herman Pleij. Zat er al van lekker naar te kijken. Ja, en, aan te <laughs> en aan te voelen. En aan te voelen. En ik heeft dan gecon wel. geconstateerd dat het heel goed papier is. We ja. gaan er straks over verder praten. Geweld tegen homo's, maar dan in de kerk. Vanmiddag wordt er een verklaring aangeboden... met onder de handtekening van allerlei kerken tegen homogeweld. Willy Elhorst, u zit achter deze verklaring. Aan wat voor geweld moeten we denken? In de verklaring hebben we het over uh, fysiek, uh, psychisch en verbaal geweld. Fysiek geweld in de zin van... Nou, fysieke geweld in de zin van uh, dat je lichamelijke integriteit uh, uh, wordt bedreigd. In normaal ja. Nederlands, je krijgt een tik? Je krijgt een tik, ja. ja. Hans van Vliet, u bent van het leger des hels. Uh, jullie naam staat ook onder deze verklaring. En bovendien uh, heeft u afgelopen vrijdag een boek in ontvangst genomen... met de verhalen van helsoldaten die eigenlijk uit de kast kwamen. Hoeveel homo's uh, zitten er bij het leger des hels? Ja, dat is een strikvraag. Ik zou het <laughs> absoluut niet weten. Maar ze zijn er. Ja. En uh, het is een groep die, uh, uh, waar we mee... Te rekenen hebben. Dus ik weet niet precies hoeveel uh, uh, anders geaarde mensen er zijn. Maar in, in, het, in de samenleving is het 1 op de 10 uh, toch? Dat is toch een beetje de vuistregel. Nou, dat, dan, geldt dan, dat is een op. beetje wishful thinking. 1 op <laughs> 5 procent. Uh, is dat zo? Op 20. Even 20. 20. Dat is zo'n beetje in de westerse wereld uh, een schatting. Okay. Nou, we, hebben, we, we, we hebben 7.000 of 10.000 leden, dus we uh, rekenen maar uit. Dat nou. is het bedenken. Maar ze zijn er, zo is het komt een boek bij de sensor. Ja, leuk als je boek vertaald wordt naar het Chinees, maar hoe controleer je of het nog wel klopt? We praten straks over met Joost Nijssen van uitgeverij Podium. Goedemiddag, meneer Nijssen. Goedemiddag. Ja, u bent de uitgever van Kluun, het boek waar we het over gaan hebben. En uh, u beheerst Chinees niet, denk ik, hè? Nee, dat klopt. Nee. Dus u, u kan niet controleren of een boek ook goed vertaald is dan in zo'n taal? Nee, daar heb je echt deskundigen voor nodig. Ja, was het de verrassing dat er dingen uitgelaten waren of veranderd waren? Ja, toch wel eigenlijk. Het, het, het zou me achteraf niet verrast hoeven te hebben... Uh, wetende hoe ze werken, de, de, de uitgevers en uh, boekenmakers in China. Uh, maar voor mij was het een eerste ervaring eigenlijk... om te merken dat ze zo ingrijpen in een tekst. IMF-topman Dominique Strauss-Kaan heeft zijn reputatie van rokkenjager... maar weer ze bevestigd. <laughs> dat is een beetje een understatement natuurlijk. Met historicus Herman Pleij stappen wij later dit uur in de tijdmachine. Herman, is die hele Strauss-Kaan-affaire... Uh, Um, um, nee, laat ik het anders zeggen. Is Strauss-Kraan voor jou uh, geen knip voor de neus meer waard? Nou, dat, daar hoort altijd een politiek correct antwoord op. En dat is, <laughs> hij is verdachte. Dus uh, zolang hij niet veroordeeld is, uh, blijft hij een knip voor de neus waard. Maar de verdenkingen zijn wel erg zwaar. Dus <tus> ik heb er wel moeite mee. Onze dichter bij de dag is vandaag Raymond de Jong. En uh, zijn gedicht over wat wij hier aan tafel bespreken hoort u tegen drie uur. En als u een vraag heeft of een opmerking, dan uh, kunt u reageren via de mail. Dit is de dag, Of via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ja, Edwin Tegel, hier te gast vanwege de Greet brieven die bij uw ouders op zolder zijn gevonden. Klopt. Hoe ja. is het precies gegaan? Wanneer vond u ze? Nou, dat is uh, twee, drie weken geleden. Uh, wat ik net vertelde, dat het huis uh, verkocht is... En uh, ja, dan moet je aan de gang om uh, het huis uh, te ontruimen. En uh, ja, dan ga je ook achter de schotten kijken. Ja. En dan zie je een uh, oude doos met uh, foto's, uh, dagboeken van mijn uh, ja. oma. En uh, dan zie je ook uh, zo'n map daarin uh, liggen. Hadden uw ja. ouders gezegd van daar valt iets te vinden, iets historisch? Nou, ze hebben wel eens uh, gehad over uh, dat er brieven waren van Hofmans. Alleen niet of het echt was of... Uh, of wat dan ook. En Inhoudelijk ook... hebben ze er nooit wat mee gedaan. Nee, en toen had u al eerder niet zoiets van... oh, dat wil ik dan wel eens zien. Uh, ben wel benieuwd. Uh, nou, eerlijk gezegd uh, heb ik die actie nee. nooit uh, ondernomen. Okay. En, uh, dus dit uh, was uh, een verrassing. Ja, tot een paar weken geleden uh, kwamen u dus uh, die brieven tegen. Uh, vervolgens uh, ja, is het nieuws. Uh, wordt u platgebeld. En vandaag zit u voor het eerst eigenlijk bij ons. Dat vinden we hartstikke leuk. Ja. Uh, want hoe bent u ermee aan de slag gegaan? Hoe, hoe is dit zo naar buiten gekomen? Nou, ik uh, vind de geschiedenis vond ik, uh, wel interessant. En ik heb natuurlijk ook uh, stukken van de brieven gelezen. En, uh, Wist u meteen dat ze van Geert Hofmans waren? Was dat vermoeden nou, had ik natuurlijk ja. wel. Uh, okay. Want uh, ja, je weet uh, in de, van de geschiedenislessen... dat uh, de Hofmans affaire... Uh, heb je wel iets van meegekregen. Dus, uh, en ze waren ook ondertekend met haar naam? Ja, ah, ja. klopt. En, uh, maar ja, je weet natuurlijk nooit of het echt is. Dus zodoende ben ik uh, iemand uh, gaan bellen. En dat is die uh, Bart die had in, in 2008 had hij een heel stuk geschreven. Een student? Een student van uh, die fasseur. Van Fasseur, uh, de, de grote historicus die ook het boek Bernhard en Juliaan heeft Klopt. geschreven. Ja. En, en, en deze student die, die, die heeft het bevestigd van dit zijn de brieven van Hofmans, ja. Klopt, ja. ja. ja. Die is uh, meteen uh, de volgende dag uh, bij me thuis geweest en... Uh, ja, die heeft meteen een paar uur de tijd genomen om uh, al die brieven door te lezen. Ja. Die brieven zijn opmerkelijk, want die zijn niet geschreven aan jouw ouders, ook niet nee. aan jouw open oma, maar aan een echtpaar in Amsterdam, de familie Noorduin. Klopt. Jo en Marie Noorduin. Ja. Is er een link tussen deze Amsterdamse familie en die van u? Niet dat ik uh, heb kunnen vinden. Of uh, ik, ik moet ook zeggen dat ik daar niet heel gro groot onderzoek naar nee. heb gedaan. Maar, uh, de naam Noorduin zegt u niks? Nee, zegt ons niks. Nee. De, hoe zijn er is dan ook nooit toch... over gesproken in onze familie. Hoe zijn dan toch deze brieven bij u uh, terechtgekomen? In ja, uw dat familie? is eigenlijk wel een uh, mysterie. Uh, ik zou het uh, in principe niet weten. Uh, het vermoeden dat uh, mijn opa wel veel op rommelmarkten uh, werk deed voor de kerk... om uh, inboedels uh, te verkopen... Dus, uh, zo uh, zou het gegaan kunnen zijn, dat denk ik. Ja. Je knikt instemmend, uh, maar... Herman? Ja, nee, dat, zo gaat het vaak. Dat uh, <laughs> mensen die in contact komen met inboetels op allerlei manieren uh, die, uh, en, en een rommelmarkt en die daar belangstelling voor hebben, ook verstand die, uh, die komen zulke partijen ergens ja. in handen. Dat, hm. uh, maar het is fantastisch dat je daarmee aankomt zetten. Dat, uh... Maar dan die brieven. Hè? Eh, er zit een bepaalde opbouw in. Uh, ze zijn gericht aan de familie Noorduin. Uh, maar het is een soort brief uit de hemel... Hè, die Hofmans aan ze schrijft. Want ze heeft een soort ze visioen, een... Ja, een soort bericht doorgegeven. Ze heeft, uh, direct contact uh, met de hemel. En uh, dat schrijft ze dan ook uh, direct op papier. Ja, want... Zo uh, als ik het kan uh, begrijpen en lezen. Ik, uh, ze heeft natuurlijk ook wel het uh, ouderwetse handschrift... Dus ja. uh, het is soms wel eens lastig om uh, te lezen. Want die, die brief uit de hemel, dat is van de ene meneer Exler. Ja. En, en die is overleden uh, een paar jaar voordat ze die brieven is gaan schrijven. Een, een kippenvogger... Klopt, <lacht> dat wordt wel steeds mooier. Ja, ja. En, en deze meneer Excellent die kwam met bepaalde berichten... en Hofmans heeft dat opgetekend en vervolgens gestuurd naar dit echtpaar. Naar dat is echtpaar. een beetje ja. de, de strekking van de brief. Ja, ik, ik kan jou natuurlijk niet de meest diepe achterliggende vragen stellen... omdat je het zelf ook nog niet weet, wat daar nee, allemaal de klopt, bedoeling dat, van uh, is. daar ben ik nog te veel uh, leek voor, zeg maar. Ja. Uh, maar behalve uh, dat bericht uit de hemel, om het dan uh, zomaar even te noemen... is er nog een persoonlijke noot van Hofmans klopt, aan uh, elke het elke brief... Uh, een, aan het einde doet ze PS en dan schrijft ze een persoonlijk uh, ja. tekst uh, van, uh, uit uh, Greet Hofmans. Uh. En, en wat schrijven ze dan ongeveer aan <tie> die familie? Nou, hoe het uh, gewoon met haar persoonlijk gaat en... Uh... Ja. En uh, ja, gewoon de, de dingetjes en de datjes. Ja, kijk, ja. voor ons, ook Herman, voor jou als historicus... is het natuurlijk beren interessant, juist de passages die gaan over Juliana... waar zij natuurlijk ja. op Paleis Soesdijk kwam... Ja. om uh, uh, prinses Marijke met uh, beperkt zicht te genezen. Je hebt de brieven meegenomen. Ja. Zou je een klein stukje willen voorlezen als het gaat om Soesdijk? Want daar zijn we natuurlijk... Daar zijn het meeste in, meeste nou. in geïnteresseerd. Even kijken, hoor... Um... Ja. Mooi ja. oud papier, zien Ja, en ook een mooi handschrift. Dit is het handschrift van een schooljuffrouw eh, vlak na de oorlog. Hè. Dus op zichzelf heel goed leesbaar. Je moet er even aan winnen natuurlijk. Wat is deze vrouw eh, vooral inlijk van een onnavolgbare distancie? In, in letterlijk alles. Hoe menselijk en hoe eenvoudig in iedere beweging en gebaar. En toch hoe koninklijk in ieder gebaar... Moelig um, handschrift. Ja, ja. ja. Waar zou ik kunnen? Uh, hoe zou ik kunnen praten uh, over deze bewonderswaardige vrouw die zo wars is van elk hofceremonie, he, ceremonie, Nou, ceremonieel. Ceremonie. Ceremonie. Ja. U kunt het waarschijnlijk weten. Herman leeft even mee. <laughs> en elk conservatisme. Uh, en uh, afwijst. En ze is gericht uh, tegen al gedoe en gekuip. Ja, dus ze is ge gekruip. onconformistisch. Ze dus, uh, ja, ja, ja, ja, houdt niet van nou de ja, hofsfeer de Juliana hof, ten voet uit. Precies. Joost Nijtse, uh, uitgever in Amsterdam. <laughs> ja. ja, of ik ze wil uitgeven. Ja, dat dacht ja. Ik, ja. ja, ik zit wel te luisteren of het wat zou kunnen zijn. Maar ik denk dat daar uh, heel veel kapers op de kust zullen springen hoor. Ja, maar goed, wij hebben nu uh, de vinder hier zitten, Edwin Tegel. Dus het lijntje is snel gelegd. Ja, nou, misschien moeten we na de uitzending eventjes een e-mailadres uitwisselen. Ja. Ik ben overigens, uh, ik zou voor mijn literaire fonds alleen interessant zijn... als het ook echt uh, ja, een hele, hele boeiende uh, briefwisseling was. Mm. Of, of een enkele briefwisseling. Ja. Wat ik nu hoor is nog iets te veel uh, alleen maar bewieroking. Dat is ja. historisch misschien een uh, puzzeltje. Edwin... Uh, maar voor mij is, is ik, ik hoor nog niks opbindends. Nee, Edwin Tegel, zijn het een beetje losse stuk allemaal? Of zit er ook een beetje een rode draad in? Dat het een... Nee, het zijn wel, uh, mijn gevoel is wel losse stuk inderdaad. Ja. Uh, wat, wat is jouw gedachte? Wat wil je ermee doen? Want samen met je broer uh, moet je een beslissing nemen binnenkort. Ja, nou, ik, ik denk dat ik uh, ja, er zelf uh, er niks mee uh, doe. En uh, dus iemand die daarin uh, geïnteresseerd is en er ook uh, misschien historisch gezien uh, wat uh. mee heeft. Uh, ja, die mag, die, zich die, melden. Kan, die mag zich melden, inderdaad. En er zullen die... zich vele melden hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. zegt de, ja, ja. de inhoud van de brieven is al bekend, want de kopieën daarvan zijn al in het Koninklijk Archief te vinden. Maar ja. dat ze openbaar zijn, of openbaar kunnen worden door u, dat is wel nieuw dan. Dat is dan uh, ja. denk ik helemaal nieuw. Dus dat nieuw. kan het ja. hele volk lezen. Ja. Wat zij schreef. Nou ja, kijk, wat dat heel interessant maakt, en dat kun je er nu al uit voelen, is dat dat denkraam van die vrouw. Dus in ja. dit soort brieven, die ze nu niet schrijft aan een belangrijke persoon. maar kennelijk aan een vertrouwde een, familie. Een en dat maakt het zo interessant, want ja. dat betekent dat ze vrij direct vertelt hoe zij tegen de wereld En dat bijvoorbeeld over die hemelbrief is erg interessant. Het is een middeleeuwse traditie al, van dat mensen, dat God zich tot de aarde gericht zou hebben door middel van letterlijke brieven, mm. en dat er speciale mensen zouden zijn, die melden zich al vanaf de middeleeuwen tot nu, mevrouw Hofman hoort er ook bij, die dus inderdaad die berichten kunnen vertalen en voor het welzijn van de en, mensen En dat is dan een verpassen. type waar uh, Juliana mee in zee ging? Nou, dat bedoel da ik. En dat, dat is, dat het is historische haar, haar, haar manier van denken, en hoe ze dat ook ja. in praktijk bracht, ja. dat, dat, is dat kun je waarschijnlijk heel direct uit deze ja. brieven ja. krijgen. en Tegen kon u het volgen? Was, is het allemaal te begrijpen wat ze schrijft? Nee, dat. Er uh... is soms geen <lacht> taal te nee, nou, het is best wel ingewikkeld. En uh, ja, dat handschrift moet je ook een beetje eigen maken. En, uh, en ja, de... de inhoud daarvan dacht u af en toe ook: van waar gaat dit over? Of, uh... Ja, nou, sommige dingen zijn ook wel weer heel duidelijk... want uh, ze hebben ook wel uh, uh, ja, ru ruzie op een gegeven moment... en dan oh. uh, schrijft ze wel uh, heel duidelijk uh, in bewoording van uh, hoe dat uh, te werk gaat. Met degene aan wie ze schrijft, heeft ze Ja, dus. Ja, want die is uiteindelijk niet genezen, dus uh, ja... Wanneer is ze overleden eigenlijk? Geet Hofmans. Ja. In de jaren ja, ja. 60, 68. Uit dus dan, dan er rust nog auteursrecht op. Hè? Oh. Dus dan oh, ja. moet uh, met de erven van, van haar moet, uh, moet overeenstemming gevonden worden. Oh, oké. Okay. En dat zijn ook de mensen die op die, die, die, die een gegeven moment de royalties van de uitgevers krijgen. Hè? Ja. Dus ja. alleen het materiële bezit is, is aan, de, aan degene die ja. in de studio zit. Oh, dus meneer Terro, moet het duur, duur verkopen? Wilde u er nog een Ja, op? dan moet ik heel ja, duur Dus verkopen, de brieven ja. zelf zijn geld waard, maar het auteursrecht ligt elders. Oké. Okay. En ik dacht nog aan de familie Noorduin aan wie de brieven zijn gericht. Wilt u die, uh, meneer Tegel, nog opscholen? Uh, die opsporen? mogen we altijd benaderen. Dat, uh... De erven van Jo ja. en Marie Noorduin, Amsterdam, die mogen u benaderen. Altijd. Ja. ja. Nou, bedankt uh, voor uw toelichting en uh, we kijken wat er van komt. Ja, zo is het. Wij gaan praten met Willy Elshoff en Hans van Vliet. Want over een paar uur wordt in Utrecht een kerkelijke verklaring... tegen geweld, tegen homoseksuelen overhandigd. Willy Elshoff, u bent betrokken bij die verklaring... vanuit het Landelijk Coördinatiepunt. Wat is dat, het Landelijk Coördinatiepunt? Mijn naam is Willy Elhorst. Sorry. Het gaat om het Landelijk Coördinatiepunt Groepen Kerk en Homoseksualiteit. Afgekort LKP. Ja, dus er zijn allerlei kerken bij betrokken. Wat, wat verklaren die kerken in die verklaring die straks aangeboden uh, wordt? Nou, de kerk hebben op uitnodiging van het LKP en COC Nederland uh, uh, de uitnodiging aangenomen om de verklaring op te stellen. En zij verklaren dat zij gaan staan achter mensen die of door uh, fysiek, psychisch of verbaal geweld uh, ja, slachtoffer zijn geworden binnen hun gemeenschappen, maar ook uh, daarbuiten. Ja, want het gaat nadrukkelijk ook over binnen de kerken, dingen die binnen de kerken gebeuren. Uh, ja, aanleiding is ook wat uh, ontwikkelingen buiten de kerken. Maar het gaat hier in eerste instantie om de eigen gemeenschappen. Want de kerken willen niet het uh, geheven vingertje uh, heffen uh, he, over, over anderen. Maar vooral ook eerst naar zichzelf Maar uh, daar, daar schrik ik van dat je binnen de kerkmuren uh, slachtoffer bent als homoseksueel. Uh, van geweld in wat voor vorm dan ook. Nou, gelukkig is het in Nederland niet zo dat we met voorbeelden van fysiek geweld kunnen komen. Maar uh, er zijn voldoende voorbeelden van behandelingen van mensen die uh, intimiderend zijn... Um, en uh, die erop uitdraaien dat mensen buiten de gemeenschap komen te staan. En dat zouden wij ook als gewelddadig willen labelen. Ja. Naast u zit Hans van Vliet van het Leger des Heils. Meneer van Vliet, u heeft die verklaring ook ondertekend. Uh, betekent dat dat die handtekening er nu onder staat... dat er binnen uw organisatie ook dingen gaan veranderen... als het gaat om homoseksuelen? Ja, dat hoop ik wel. En wat hoopt u te gaan veranderen? Kijk, uh, uh, Willy merkt terecht op uh, dat, er, uh, dat er wel niet direct fysiek geweld is... tegen homoseksuelen, tegen anders geaarden. Maar er is toch altijd nog een, uh, een, een bepaalde sfeer rondom uh, anders geaarde mensen... die, uh, die mensen in, in het verdomhoekje zet. En uh, uh, dat op zachtst uitgedrukt mensen... Uh, in eenzaamheid kan drukken. En nou, die en, ervaring heeft u ook in uw eigen organisatie, in het Leger des Heils? Uh, uh, uh, ik praat uh, vanuit mijn eigen organisatie. En uh, ik ben uh, vicevoorzitter geweest van de Raad van Kerken in Nederland drie jaar. En ik, ik heb een warm hart voor de eukemenen. Ik weet mijn weg in de kerken. En ik weet dat dat niet alleen in het Leger des Heils zo is. Er zijn een, een, op een heleboel plaatsen is daar nog steeds een kramp. Ja. En daar moeten we wat samen aan doen, vind ik. Ja, meneer Elhorst, uh, hoeveel kerken ondertekenen deze verklaring van vanmiddag? 17 landelijke kerkgenootschappen. Ja, en zijn er ook kerken die niet meedoen? Zeker. Uh, geef daar eens een paar <laughs> voorbeelden van. En waarom doen ze niet ja. mee? Nou, bijvoorbeeld de christelijk reformeerde kerken... en de vrijgemaakte reformeerde kerken... en een uh, gemeenschap die de levensstroom heeft. Dat is een wat evangelicalere gemeenschap. Um, wat is ja. hun argument? Nou, ik zou graag ook uh, hebben dat u dat aan hen vraagt. Dat zij uitleg geven over waarom ze niet. Uh, maar u, heeft, meedoen. u heeft het ze vast ook gevraagd. Ja, nou, we, de, ja, het antwoord is niet zo heel erg duidelijk. Maar wij denken dat het te maken heeft: gewoon ook met een stukje angst. Misschien ook vooroordeel naar de uitnodigende organisaties. En misschien ook wel bang voor de consequenties. Want de kerken die nu ondertekenen, die zien wel dat ze na deze stap A ook een stap B moeten zetten. En zullen zoeken, moeten zoeken naar handen en voeten. Om dan ook daadwerkelijk in de eigen gemeenschap, maar hopelijk ook in internationale gremia waar zij. In Vertegenwoordigd zijn uh, dat geweld tegen te gaan. Ja, maar meneer Van Vliet, ik kan me wel voorstellen dat dat ook binnen uw organisatie leggen, zelfs lastig is, omdat er toch ook mensen zullen zijn die zeggen: ja, homoseksualiteit, dat veroordelen wij op, op grond van de wijbel, vinden wij dat dat niet kan. Ja, maar, ja. Ben, je, ben je toch nog tegen het geweld tegen homoseksuelen? Ja, <laughs> ja, maar er wordt altijd, als we praten over geweld, om met, met die vraag te beginnen, dan wordt heel vaak gedacht aan fysiek geweld. En psychisch geweld, uh, dat is veel meer aan de orde dan het fysieke geweld. En natuurlijk, uh, we moeten elkaar ook niet voor de gek houden... binnen het leger des Heils zijn er ook mensen die anders denken. En ik vind, uh, en daar heb ik me de afgelopen weken uh, uh, vierkant uh, voor opgesteld... ik vind dat, dat mensen ook anders mogen denken. Natuurlijk mag dat. Maar uh, dat doe je met respect. Uh, en ik vind dat uh, ook homoseksuele mensen... Uh, uh, in mijn organisatie, waar ik verantwoordelijk voor ben... Uh, de veiligheid mogen kunnen vinden om beleidend lid van onze gemeenschap te zijn. Ja. En die veiligheid die staat voor mij als een huis. Die moet gegarandeerd zijn. Die ruimte moet er zijn. U, no U nam afgelopen vrijdag ook een boek in ontvangst. Daarin staan verhalen van uh, homoseksuele mannen en lesbische vrouwen uit het leger des Heils. Het heet Uniform uit de Kast. Wat, wat voor verhalen zijn dat? Dat zijn hele... Uh, Hele persoonlijke verhalen. Mensen die uh, uh, hun verhaal vertellen, hun belevenissen vertellen. De weg die ze gegaan zijn om, uh, om met hun geaardheid... uiteindelijk voor de dag te komen. Stelg u daarvan? Nee. Ik, uh, uh, het leger is niet zo'n hele grote uh, uh, gemeenschap. We zijn een kleine kerkgemeenschap in Nederland. En een heleboel van die mannen en vrouwen uh, die, uh, die kende ik niet zo persoonlijk. Maar ik ken ze in ieder geval van, van, van gezicht. En ik wist, ik, ik wist vanuit mijn eigen ervaring uh, uh, als leider binnen het leger... dat, dat dit soort mensen uh, soms binnen onze organisatie in de verdrukking zijn gekomen. En die verhalen die ken ik ook, ja. ja. Laten we even luisteren naar uh, een klein fragment. Uh, afgelopen vrijdag uitgezonden door het programma Alles Altijd Wat. Er kwam op mijn werk kwam een, uh, kwam een taart van droogbloemen... En die moest ik openmaken. En in die taat zag je dan een foto van mij. Waar je mij dan uh, zag branden in de hel. Als kind wist ik ook van dat is zonde. Ja, je leest iets in de Bijbel over het verhaal van Sodom en Gomorrah. Nou, ik heb in het verleden wel eens gezegd van het leger zelfs weet met de meest vreemde mensen om te gaan. En zodra ze, zodra ze werden geconfronteerd met homoseksualiteit, raakten ze soms in een bepaalde spagaat. En dat is jammer. Ja, dat is jammer, Willy Elhorst. Dat is nogal een understatement, hè? Nogal, ja. ja. Uw verhaal staat ook in het boek. Ja, klopt. U bent ook afkomstig uit dat leger des hels? Ik ben oud soldaat. Ja. Oud-helfsoldaat? -oud oh, dat klinkt ja. altijd zo mooi. Ja, en, <laughs> dat vind uh, ik ook. Uh, maar u bent, niet meer, u bent er niet meer bij. Heeft dat te maken nee. met uw homoseksualiteit? Ja. ja. Uh, toen ik uh, een kleine twintig jaar geleden... Um, uh, uh, voor de dag kwam met mijn homoseksualiteit, ook in, uh, in het leger... en ik vond juist dat dat in je geestelijk thuis uh, zou moeten kunnen... Uh, bevond ik mij in een gemeenschap waar de mensen die leiding gaven... dat erg uh, moeilijk vonden. Zo moeilijk dat ze uh, niet in staat waren zelfs om het gesprek met mij te voeren. En uiteindelijk, het is een verhaal van jaren... Uh, heb ik uh, gezien dat ik uh, mijn heil, om het zomaar te noemen, niet kon vinden binnen het leger. En heb toen de stap gezet naar een... Uh, een andere kerkgenootschap. Overigens heeft het leger in die tijd ook mogelijk gemaakt... dat ik in een commissie zat die aan de slag ging met dit onderwerp. Maar uiteindelijk heeft dat voor mij niet de verandering gebracht... die ik, die ik nodig had. Nou, en als het gaat over, over vormen van geweld, uh, heeft u die ook ervaren? Ja, ik, eh, ik ben wel tamelijk wanhopig geweest in die tijd. En het had te maken met uh, mijn keuze voor de toekomst. Ook het leger des hels te gaan dienen als helsofficier, zoals mijn ouders en grootouders ook hadden gedaan. En uh, dat, dat wordt dan onmogelijk. En dan denk je, oké, okay, wat, wat nu? En ik heb toen geen uh, mensen binnen het leger gevonden... Uh, met wie ik daar uh, zeg maar vrij over van gedachten kon wisselen. Ja. In ieder geval zeker geen mensen die... Uh, uh, uh, zich uh, mochten rekenen tot mijn pastoors. Zeg maar. is, is het leger dus zelfs nu wel veranderd, denk je? Absoluut. Als uh, het leger niet was veranderd... dan was dit boekje ook niet mogelijk oh. uh, geweest. Dus dat mensen zo open hun verhaal kunnen vertellen... dat is zeker ook te danken aan ontwikkelingen binnen het leger. Ook buiten het leger, denk ik, als het gaat om homoseksualiteit. Uh, maar tot op twee weken, drie weken geleden... Uh, kwam, bereikte mij nog een verhaal van een jongen uit het leger... die het uh, in een nieuwe korpsgemeenschap moeilijk kreeg. Dus het is nog steeds wel... Uh, aan de orde van de dag. Maar ik ben erg blij dat uh, het leger afgelopen vrijdag... heel erg duidelijk heeft gemaakt uh, dat zij nu handen en voeten willen geven... aan zo'n veilige positie voor homo's... en niet meer automatisch de hand boven het hoofd van nou. de leidinggevende houden. Terug naar het leger dus ooit nog, of? ik zou afgelopen gepasseerd? vrijdag? Ik zou bijna weer een worden. soldaat worden. Maar, ja. Geef, je Geef je uitdodig een schouderknopje. Ja. Ja. Ja. Nou, ik ben inmiddels predikant in de Protestantse kerk. En uh, daar uh, ben ik erg gelukkig ja. Ja. Maar uh, het is natuurlijk wel zo dat nu misschien meer Homo's binnen het leger uh, ervoor uit durven te komen laten we nu door het hoogte ligt. Ja, laten we het hopen. Ik hoop dat, die, dat er een, een beweging ontstaat, waarin A, de anders geaarde mensen zich bij ons veilig zullen voelen. En dat dat ook uh, de gelegenheid is voor mensen om te zeggen wie ze zijn en hoe ze willen gaan. Ja. En ik. Het leger staat zo bekend bij zoveel mensen als een organisatie die warm en open is. En tolerant. En tolerant. Dus eh, ik vind dat het, het moet aan ons aan alles gelegen zijn om dat ook werkelijk binnen onze eigen club waar ja. te maken. En, en vindt u daar gehoor voor binnen uw eigen organisatie? Uh, veel wel. Ik ben ook heel eerlijk. Er zullen ook mensen zijn die, die zullen zeggen: waar zijn jullie er allemaal mee bezig? Maar. En u het uitleggen. Ja, dan, dan leg ik het uit. Ja. Daar loop ik ook niet van weg. Ik vind, uh, uh, ik vind een van de kenmerken van mijn organisatie... is dat we een grote pluriformiteit hebben in, in geloven en wie we zijn. En ik kan naast iemand in de kerk zitten... die toch nog even anders denkt dan ik. En dat vind ik het mooie mm. van mijn club. Ja. En dat wil ik ook graag hoog in het vaandel houden. U, nou bent u ook, uh, hoort u bij een hele internationale club. Mm. Een hele, hele grote club. Over de hele wereld zit het leger. Ik kan me voorstellen dat dat ook in verschillende landen heel verschillend ligt. Nee, dat loopt altijd redelijk voorop. Ook met dit soort onderwerpen. Ja. Merkt u dat in uw internationale contacten? Ja, dat ligt heel erg gevoelig. En ik denk dat, uh, dat wij in de internationale leger des heilswereld, in 123 landen werken, dat, dat het leger toch wel een, hier een beetje een vreemde eend in de bijt is. Hm. Wij lopen er wel voorop. Uh, maar als dat, als dat een, een weg kan zijn die, uh, die voor het Nederlands leger des heils hier weggelegd is, dan zullen we er ook voor gaan. Maar niet alleen, dat ik met het leger des heils te maken, in Afrika. En in andere plaatsen van de wereld wordt naar deze dingen anders gekeken. En dat voelt anders. Ja. Dat, heeft, dat staat nog buiten het leger. En uh, dat we daarin nog een hele lange weg te gaan hebben. Nou, wat zei je zo. Ja. En uh, daar moeten we ook niet van weglopen. We moeten uh, uh, met open vizier... Er, er, er tegenaan gaan. En ik zal in ieder geval ook internationaal, want ik zal hier waarschijnlijk wel vragen over krijgen. Dat denk ik wel, ja. ja nou, dan, uh, <laughs> gaan dan... ze u bellen. Ja. Ja, meneer dat is natuurlijk denk ik voor meer kerken een probleem. Dat ze misschien in Nederland dan zeggen van oké, okay, wij willen daar wel open over praten en over nadenken. Maar internationaal gezien ligt dat wel lastig. Nou, de, de verklaring uh, wil in zichzelf ook een, uh, een stap zijn om ruimte te bieden aan het gesprek over homoseksualiteit. Dat wil zeggen. Uh, de verklaring drukt duidelijk uit dat het niet zozeer gaat... om de theologische of morele positie die kerken kunnen hebben. Want we weten hoeveel dat verschilt. Maar dat het ons puur te doen is om het tegengaan van geweld tegen mensen. Dat mensen zich veilig moeten kunnen weten binnen gemeenschappen. En juist daar ligt denk ik de ruimte om hier een stap voor uit te zetten. En dat kun je ook aan de orde stellen in allerlei internationale verbanden. Als de Wereldraad van Kerken, die nu bijeen is in Jamaica bijvoorbeeld... Uh, op de agenda te zetten. Oké, okay. Willy Elhorst en Hans van Vliet. Uh, straks na half drie praten we verder over homo-emancipatie binnen de kerk... En het leger dus hels. Met Herman Pleij stappen we in de tijdmachine om eens te kijken of bij de voorouders van Dominique Strauss-Kaan misschien wel eh, iets te vinden is in de genen als het gaat om het aanknopen van buitenechtelijke relaties. <tie> en Edwin Tegel blijft nog even zitten met de dozen van de brieven van Geert Hofmans. En we praten met Joost Nijssen en schrijver Kluun over censuur in China. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Renate Evers. Radio 1 het NOS-journaal een gevechtsvliegtuig en twee helikopters van de NAVO zijn kort in gevecht geweest met het Pakistanse leger aan de grens met Afghanistan. Volgens Pakistan werd een legerpost aangevallen, maar volgens de NAVO opende het Pakistanse leger het vuur. Pakistan wil snel overleg met de NAVO over de kwestie. Het Rwanda-tribunaal heeft een voormalige stafchef van het Rwandese leger... veroordeeld tot 30 jaar cel voor zijn aandeel in de massamoord op de Tutsis in 1994. Na een moordaanslag op de president werden in Rwanda toen honderdduizenden Tutsis vermoord, onder meer door het leger. De stafchef was een van de hoofdverdachten in deze volkerenmoord. En bij de schietpartij van gisteren in Zwijndrecht zijn een moeder en haar dochter om het leven gekomen. Ze zijn 29 en 57 jaar. De identiteit van de derde slachtoffer, ook een vrouw, is nog niet bekendgemaakt. Een man van 63 raakte zwaar gewond. Over de toedracht wil de politie nog niets kwijt. En prinses Maxima heeft ter gelegenheid van haar 40ste verjaardag een nieuw fonds opgericht. Kinderen maken muziek. Daarmee wil ze zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met muziekinstrumenten en samen muziek laten maken. Tot zover het nieuws van dit moment. AWB Verkeersinformatie. De A16 van Breda naar Antwerpen is in België dicht bij Loenhout. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen Meer en Loenhout staat 7 kilometer file. Verkeer richting Antwerpen kan beter vanaf knooppunt Klaverpolder omrijden via Bergnovers op Zoom over de A17 en de A58. Radio 1. Dit is de dag. Welkom terug bij dit is de dag met aan van nog steeds... Willy Elhorst en Hans van Vliet... met wie we praten over homo-emancipatie binnen de kerk en het leger de zels. Verder Edwin Tegel, die met de dozen uit de zolder kwam... met brieven van Geert Hofmans. Joost Nijse uitgever van Kluun. En Kluun zelf hangt zo meteen aan de telefoon over de censuur in China. En met historicus Herman Pleij gaan wij in de tijdmachine. U kunt reageren via Twitter. Gebruik dan hashtag DIDD of ga naar onze website. Dit is de dag nu... <coughs> Jullie Elhorst, Hans van Vliet. Vanmiddag om vier uur wordt in uh, Utrecht een, een uh, document gepresenteerd... waarin de kerk zich uitspreken tegen geweld, tegen homo's... binnen de kerk en ook daarbuiten. Uh, het COC heeft ook al, meneer van Vliet, tien aanbevelingen gedaan... aan het leger des Heils. Uh, welke aanbevelingen zou u het liefst onmiddellijk in willen voeren? Nou, we, zijn er toch helemaal over, we zijn er echt heel diepzinnig over aan het nadenken. Want het is, het is ons pas aangereikt natuurlijk formeel. Ja. En het zou al uh, erg uh, ongepast zijn als ik nu aan deze tafel... Uh uh, uh, het hele verhaal op tafel zou leggen... hoe wij er nu over denken, want het moet nog, het moet moet, nog bedacht u moet, u worden. We moeten er nog over vragen. Ja, precies. Maar, maar er, zijn, er zijn een aantal aanbevelingen... waarvan ik denk uh, dat die binnen onze organisatie... zeker uh, verder uitgevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld, uh, er, is, uh, er is gevraagd om een vertrouwenspersoon... binnen onze organisatie, een aanspreekpunt... voor mensen die, uh, die, die tegen uh, een, een probleem rondom dit onderwerp aanlopen... zodat ze niet in de kou blijven staan. Mm -hmm. Nou, ik vind dat, ik vind dat een... Een basale voorwaarde die we zouden moeten creëren. Ja. Een ander voorbeeld is uh, uh, dat, dat men ons adviseert. Zou het dan niet verstandig zijn om dit in de opleiding van je voorgangers een plaatsje te geven? Zodat daar een beeld bij ontstaat. Zodat mensen begrijpen waar het over gaat. Nou, dat vind ik. Dat vind ik deze twee uh, uh, adviezen vind ik zo bazaal. Dat ik vind dat, dat, dat, dat we daarmee aan de gang moeten, ja. dat is, daar staan, kunnen we niet van weg. Staan er ook dingen in waarvan u zegt, nou, dat is echt nog een brug te ver voor ons? Ja, die staan er ook in, ja. Zoals? Uh, uh, er, er wordt bijvoorbeeld uh, geadviseerd om, uh, uh, daar waar het gaat om uh, de, de, de kinderen, de jongeren in onze organisatie, om daar uh, een stukje voorlichting in te ja. geven, zodat dat, ook, dat, dat beeld ook ergens uh, een plekje krijgt. Nou, ik, ik persoonlijk uh, uh, vind dat mijn organisatie daar de plaats niet voor is. Waarom niet? Uh, het, het zijn toch vaak de tieners die met hele rare opmerkingen... heel veel pijn kunnen doen bij homoseksueel? Oh ja, maar we, we, we lopen er ook niet van weg. Zo is het niet. Ik zeg niet dat het niet bespreekbaar gemaakt kan worden. Ik zeg alleen maar dat wij we hebben natuurlijk onze onze opleidingstrajecten, uh, onze pakketten die we daarvoor gebruiken. En, en ik, ik, weet, uh, ik weet voor mezelf dat het gewoon een stap te ver is... om nu te zeggen, van, nou, dan gaan, we daar, dan gaan we dat inbedden... en dan gaan we dat een, een plekje geven. Ik sluit niet uit dat het in de toekomst mogelijk is... maar nu denk ik dat dat, dat, dat op, op uh, te veel weerstand en onbegrip ja. zal stuiten. Wil je, Elhorst? Ja. Ja. Nou, ja, ik werk toevallig ook voor Job, de jeugdorganisatie van de protestantse Kerk... en wij maken materiaal voor jongeren... Um, voor heel veel jongeren. En um, uh, materiaal onder andere over seksuele diversiteit, seksualiteit en homoseksualiteit. Um, we hebben een magazine waarin we artikelen schrijven daarover. En we schrijven programma's. Ik geloof niet dat de jongeren in het leger veel anders zijn dan de jongeren in de kerk die wij bedienen. En uh, ik denk dat ze het er zelf ook al wel over hebben. Uh, dus ik... Ja, dat materiaal zou ik zo kunnen geven. En, uh, uh, ja, daar zouden uh, mogelijkheden zijn. Ik wou nog ja. even aan u vragen. Want wat mij opvalt in de verklaring. Die wordt pas vanmiddag om 4 uur gepresenteerd. Dus we mogen ja. nog niet de inhoud daarvan onthullen. Maar nee. ik, vind hem wel heel, <laughs> ik vind hem wel heel algemeen gesteld. Hmm. Is dat omdat het een, een compromis-tekst toch uiteindelijk? Nee, uh, nee, het is geen compromis tekst. Ik, ik, ik vind het zelf echt heel wat dat er 17 kerken zijn. Dat is uh, ter wereld nog nooit gebeurd. Met uh, Dus ik moet niet zeuren over een algemene nou, tekst. Die zo divers zijn ook. He. Van, van heel evangelicaal tot vrijzinnig. En die samen dit ondertekenen. En dat is ook een verklaring waar COC uh, Nederland en de LKP de kerk aan kunnen houden. Ben je hier tevreden mee? Of uh, komt er volgend jaar nog een verklaring op een ander terrein... als het gaat om homoseksualiteit, wat, wat nog meer doet met de emancipatie? Nou, de kerken hebben duidelijk aangegeven dat ze zelf handen en voeten willen gaan geven hier aan. En uh, de, wij zullen de afzonderlijke kerken blijven volgen. Ook in hun internationale contacten is hier ook heel erg belangrijk in, in uh, hoe ze dit op de agenda blijven zetten. En hoe ze zusterkerken aan gaan spreken. Ja, dus meneer Van Vliet, u, u krijgt meneer Elhoort wel weer op bezoek over een jaar, denk ik. Oh, <lacht> dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, a, ben ik dat gewend, maar we hebben dat ook <lacht> afgesproken, formeel afgesproken. In de, bij de presentatie van het boek is mij direct gevraagd, mogen we nu eens over een jaartje bij je terugkomen vragen, wat heb je er nu mee gedaan? <tiek> en ik vind dat een hele logische vraag. Dat, ja. zo, zo, zo doen we dat. Goed. Nou, we nemen afscheid van nu meneer Elhoort. U gaat naar Utrecht, want daar wordt om vier uur uh, dit document gepresenteerd. Ik wens u een hele goede presentatie daar. En hartelijk dank voor het komst. Dank u wel. Tot uw dienst. Zeven minuten over Half drie, ja, we gaan het hebben over... Uh, komt een boek bij de sensor, oftewel komt een vrouw uh, bij de dokter. Het boek van Klu uh, natuurlijk. Uh, onlangs ontdekte de sinoloog Daan Bronkhorst... dat de Chinese vertaler uh, enige passages uh, eruit heeft gehaald. In ieder geval woorden heeft veranderd. We praten erover met uh, de uitgever Joost Nijssen. Joost, um, allereerst, wanneer is dat boek in China uitgekomen? Komt de vrouw bij de dokter? Ja, het is vorig jaar uh, uitgekomen. Het is jammer dat dit geen televisie is, want ik heb een heel mooi boek hier nee, in mijn nee, hand. Nee, dat is helemaal niet jammer. Radio is ook mooi. Ja, <laughs> schitterend. Ja. Maar die Chinese tekens zien er zo leuk uit. Ja. Je ziet dus een boek, uh, 2009 al trouwens. Ik moet me even corrigeren. En, en wat is de titel in het Chinees? Want nou, in Engeland dus is het Love Life bijvoorbeeld. En in Duitsland heet het nou, weer anders. Het is dus helemaal in Chinese karakters. Uh, er staat op het omslag, komt de vrouw bij de dokter? in het Nederlands. Dat vind ik ontzettend leuk, maar dat is voor Chinezen natuurlijk net zo uh, exotisch als voor ons, uh, de menukaart, uh, de Chinese karakters op een menukaart in een Chinees restaurant hier. Ja, en verder is het, uh, de titel uh, in het Chinees daar gesteld en ik heb eigenlijk geen idee wat ja. daar staat. U, ja, dat is wel tekenen natuurlijk, als u ja. die inhoud al niet kent qua vertaling, en dan ja. laat staan de titel. is toch iets, iets ja. U, ja, misschien moet ik even uitleggen hoe dat dan gaat. Hoe zoiets, gaat zoiets? Ja. Ja. Ja. Hoe komt zo'n contract tot stand dat dat ja. boek in China wordt uitgegeven? Want normaal, nou, wij, wij, wij verhandelen die rechten op onze Nederlandse schrijvers. En, en je bent natuurlijk niet vaak in de gelegenheid om dat wereldwijd zoveel te doen als bij Kluun. Daarvoor heb je, maak je gebruik van agenten, ook wel weer van subagenten. Voor Azië heb je een. Uh, een subagent die dan weer werkt voor, voor de agent die voor mij werkt. Dus dat is een hele keten aan... Uh, aan uh aan mensen en personen. Is dat handig, want er zijn inmiddels 70.000 verkocht in China. Ja. Grote afzet, maar gigantisch land. Ja, maar Zou is... we daar niet zelf even heen vliegen? Ja, nou toevallig gaan we er nou eind augustus met heel veel Nederlanders nee. naartoe. Omdat in Beijing ja. op de Boekfair uh, Nederland een themaland is. Herman Pleij gaat ook mee, zegt hij. Ja, nee, nou, nee. Dan nee. zie ik Herman daar nee, ook. Ja, ja, uh, nee. Hij dacht, gezellig, hallo. Uh, wij kennen elkaar nog van de universiteit. Ik als studentje. Nou, laat, uh, juist. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. laat me trots op je zijn. Je. We gaan even ja. naar de kern ah, nou van ja, de zaak. Dat moet nog blijken uit dit gesprek, ja. want uh, we hebben natuurlijk ook iets laten passeren. Kijk, als wij een boek verkopen aan Duitsland, dan zijn dat hele directe lijnen. Dan, dan ken je zo'n Duitse uitgever. En je, je kunt zelf Duits lezen als uitgever toch over het algemeen of je laat het uh, gauw lezen. Dan kan je dat uh, toetsen. Ja. Met Chinezen is dat ingewikkeld. Vaak zijn boeken gesubsidieerd door een, een Nederlands letterenfonds. En die hebben daar natuurlijk experts voor in dienst die dat allemaal controleren. Ook al omdat op basis van de kwaliteit subsidie wordt verleend. In het geval van Kluun uh, is er sprake van, een, van een, uh, een commercieel succesvolle auteur... die wereldwijd, ik geloof in, in, in 29 landen, nu vertaald is. Ja. Laten en, we het even uh, uh, uh, concreet en... maken. Want uh, waar hebben we het over? Even iets simpels. Uh, uh, een lekker wijf, wat in uh, het boek voorkomt, wordt vertaald in Chinees met een leuk meisje. Ja. Is, dat, is dat erg? Nou, ja, dat, dat, dat, dat is niet erg. Je, dat, nou, nu is even, even de kern van, van hoe weeg je dit. Er zijn een aantal mensen die zeggen van... God, ja, dit is een beetje de, de, de culturele adaptatie van de Chinezen, van onze cultuur. Daar moet je verder niet zo opgewonden over doen. Wees blij dat het beschikbaar is. Ja. En het, het gaat toch maar om kleine nuanceringen. Het is een soort een, een nette manier van zeggen wat er in het Nederlands heel hard staat. Ik vind persoonlijk uh, dat het eigenlijk te ver gaat... Uh, en uh, wel, wel goed dat ja. we dit gewoon hebben, hebben, hebben laten gebeuren en dat het boek daar uh, verschenen is. Het, maar, het gaat te ver, maar toch goed dat ja, het dat is Ja, wat ik er nu van. Hè, want uiteraard, nogmaals, ik moet me baseren op, op, op deskundigen. Ja. Dit, dit gaat toch wel ver. Ja. Vooral op het seksuele, erotische vlak. Want dat wordt afgemat. Ja, wordt, ja. wordt heel sterk afgemat. En niet alleen <coughs> afgemat. Een voorbeeld wat in de pers ook genoemd is. Dat wanneer er in, uh, in komt een vrouw bij de dokter iemand uh, masturbeert. Ja. Dan uh, heet dat in de Chinese versie, hij troostte zichzelf. Ja, maar <lacht> het, is <lacht> ja, ma wel. <lacht> het is masturbatie met porno kijken, geloof ja, ik. Ja, ik. Ik weet ik, niet of dat nou zo troostvol is. We, we gaan het aan Kluun zelf vragen, die hangt aan de telefoon. Dag Kluun, je zit bij de kapper op het moment? Ja, in het keukentje bij de kapper. <lacht> nou, <lacht> ik heb een beeld, prachtig. <lacht> <Glamour>. Glamorous. Um, <lacht> hoe erg vind jij het? Nou ja, het is wel een heel compacte taal als je inderdaad masturberen met porno erbij kunt vertalen als hij troost zichzelf. Dat scheelt een hoop tijd en letters. Dit heb jij nooit zo bedoeld? Nee, ik had, ik had deze scène, die is wat uitgebreider in mijn uh, Nederlandse vertaling en ook in het Duits en Engels inderdaad. Ja. En nu? Ja, en nu. Ja, weet je, kijk, je kunt hier, uh, je kunt hier ten eerste kunt er heel moeilijk over doen, maar je hebt er inderdaad, zoals Joost zei, geen enkele controle op. Dat heb je ook niet over in landen als uh, Slovenië en Zweden en zo. Maar dan mag je ervan uitgaan dat er geen censuur is. Alleen, wat we, hè, je, je, moet, je kunt heel recht in de leer zijn en op de barricades. Nou ja, dan weet je al van tevoren dat is nutteloos. Want het gaat toch niet lukken. Maar het andere is, als mijn titel uh, komt de vrouw bij de dokter. Die flauwe grap die bestaat in bijna elk land. Maar die wordt bijvoorbeeld in Duitsland, is het mythenisch gezicht. En in Engeland het niet zeggende love life. Ja. Moet je daar dan ook zo hard tegen protesteren? Dat is dan geen... Culturele censuur, maar een soort commerciële censuur. omdat ze die titel daar niet zien zitten. Maar dan accepteer je dat als schrijver ook. Zo gaat het, geloof ik. Zo heb ik me laten vertellen door mijn uitgever. met heel veel boeken. Ja. waarbij waar de titel al uh, maar, veranderd wordt. Klu, ja, dat is de titel is natuurlijk het ding waar het op verkocht wordt. met de cover. Maar Klopt. dan de inhoud. Jij bent als een soort kunstenaar. Uh, heb je een artistieke prestatie geleverd? Er zijn er meningen over verdeeld. Maar, dank <laughs> maar, ja. je dat toch stellen? maar dat wordt versleuteld. Dat, zo heb jij dat boek nooit bedoeld? Nee, ik weet, het. Ik weet wat je zegt. Maar, ja, Bob Dylan die treedt op in China. En zelfs The Times They Are Changing moet die aanpassen. Wat, wat heb je liever, inderdaad? Dat je boek inderdaad vertaald wordt in, uh, in China. Nou, dat is, vind ik toch wel uh, iets bijzonders. Uh, en heb je dan liever dat het tot op de letter inderdaad zo gebeurt. als je er al controle over kunt hebben? Nu hebben we het achteraf uh, gehoord. Ik moet eerlijk zeggen, als de als de daar ook vertaald zou worden.. ik denk dat we wel een extra rondje voor accordering zullen doen. Maar. Als ik het voor het zeggen heb en het uh, lekker Wijf wordt weer veranderd in Leuk Meisje en Neuken in, uh, ja, hoe zullen ze daar noemen? Uh, gezellig uh, samen he? Ik laat oh, het, niet op het nee. maar niet zo afketsen. Je hebt het kan, voor het zeggen, Kluun. Ik, ik, ik, ik kan me voorstellen, Kluun, dat het, het ook commercieel natuurlijk heel interessant is dat je boek daar vertaald ja. wordt, dus dat je misschien ook niet moeilijk doet dan. Nou ja, ik of ik, het, of leg, schuif ik je nu iets heel naars nee. in? Dezelfde? Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, hè, als je, ik, ik, het zou me verbazen als er van een ander Nederlands boek 70.000 in... Uh, China zijn van kort. Het verbaasde Joost en mij ook. Wij, wij kregen een ja. gewoon keurig op een jaaroverzicht uh, te zien 50.000 uh, een jaar geleden en nu denk ik 70. En het is veel hoor voor China. het is heel want... bijzonder. Ja. En uh, ja, tuurlijk is dat commercieel ja. ook aantrekkelijk, maar heel even iets anders. Stel, iWorks is nu bezig met de mogelijkheid onderzoeken naar een herfilming van Komt de vrouw bij de dokter in Amerika. Wij weten nu al dat ze daar de euthanasie gaan uithalen... en dat een heel stuk van de drugs, de ecstasy en zo, gaat er ook uit. Hm. Moet je dan bijvoorbeeld als filmmaker en als schrijver zeggen... nou, maar dan willen we het niet. Nee, dat snap ik. Daar ben ik met mijn auteur van harte eens. Maar ik, ik wou er toch iets aan toevoegen... als wij daar straks in Beijing zijn in augustus... <coughs> en ik, ik heb mijn gesprekken met Chinese collega's... dan, dan vind ik het wel heel zinvol om, om dit te bespreken. Hè? Ja. En ook in contracten met andere boeken voor Van Kluun... maar ook van de andere schrijvers... Te, gewoon een extra bepaling op te nemen... dat wij dat tijdig van tevoren willen zien. Dan zullen we misschien niet elk woord gaan controleren... en, en het heel scherp gaan spelen. Maar t, ik vind het wel horen bij, uh, bij globalisering... als we dan toch uh, met China meer in dialoog willen... dat je, dat je ook van je laat horen, hè, als, als uitgever in mijn geval... En dat je, dat je hun een beetje probeert op te voeden... in, in, in de, in de, de morus van, van, van de kunst- en auteursrecht. Daar zijn het nobel. Ja, nobel, toch? Ja, nee, en er zijn ook mogelijkheden. Ik was gisteren bij een bijeenkomst die voorbereid, die, die zijn reis gaat voorbereiden. En we hebben wat gehoord over die censuur. En dat is inderdaad heel curieus. En dit is dus een bekend voorbeeld. En dat er eigenlijk van alles mogelijk is. Want terzelfde tijd verscheen er een boek in China... van een jonge Chinese auteur. En dat bevatte alle expliciete seksscènes en sekswoorden die ook bij Kluun voorkomen. Ja, dat ja. is gewoon verschenen. Ja, ja. Dus kijk, er is geen duidelijk statuut. Nee, het nee. is gewoon een, een initiatief dat een uitgever neemt of een vertaler. Ja. En dat gebeurt in het kader van niet van overheidsvoorschriften... maar van leuzen, politieke leuzen die zijn nu in China luiden... die bijvoorbeeld harmoniseren. En dan moet je zelf maar interpreteren als uitgever hoe je dat ja. wil. Ja. En harmoniseren betekent kennelijk voor de uitgever van Kluun... van uh, dingen eruit. Ja. En dat, uh, ja. Nou, ja, de Ik ja. maak ja. me wel zorgen, jongens, als we de laatste roman van ja. Kluun... Uh, ...haantjes uh, verkopen aan China, want het gaat over homoseksualiteit onder andere. Maak ik wel zorgen over, hoe, over hoeveel ja. pagina's overblijven in de Chinese editie Dat is een heel dun boekje. Ja. Maar dan zou het ook iets anders zijn, want dan praat je ook over een, een, een, een statement... Hè, ...wat ik over homoseksualiteit maak, dat we hier in Nederland nu veel meer homo geweld is... ...dan twaalf jaar geleden waarin dat boek speelt. Daar zou ik wel moeite mee hebben, maar... Ja, ik vind ja. dit een, juist een, een beetje, ja, lekker wijte aardig meisje, ja, het is een beetje lachwekkend, een beetje knullig, haast aandoenlijk. Dat vind ik iets anders dan een politiek of een uh, seksueel correct uh, of emancipatorisch correct uh, statement. Mm. Oké, okay. ja. Klun, ga jij terug naar uh, de kapperstoel? Ja, het is nodig, want de helft is pas af. Dankjewel. <laughs> <Okay. hijen> Welkom in de tijdmachine. Na welk jaar reizen wij Herman Plei? 1498 En wat gebeurde er in 1498? Keizer Maximiliaan van Oostenrijk, die op dat moment ook regent in de Lage Landen is, dus hier de baas, die gaat op bezoek bij zijn bastaarddochter in Den Bosch, bij een burgerfamilie. Die bastaarddochter heeft hij erkend, zoals hij over tientallen bastaardkinderen heeft erkend, En die bezoekt hij ook regelmatig. En die vrouw die zit in een burgerfamilie, die gaat later in het klooster. En dan komt Maximiliaan ook nog braaf. En ook de rest van de Habsburgers draven voortdurend op. En dat blijkt allemaal heel goed kunnen. En dat ligt gebed dus in bepaalde opvattingen over wat vorst en hoge plaatsen zich kunnen permitteren. Ja, En wat forsten en hoge plaatsen zich kunnen permitteren... daar gaan we het natuurlijk over hebben... naar aanleiding van het uh, geval Dominique Strauss-Kaan... in de woeie geslagen in de Verenigde Staten... vanwege een mogelijke verkrachting van een kamermeisje. De Fransen zijn ongelooflijk boos op de Amerikanen lijkt wel niet zozeer ja. op Dominique strauss Nee, eh, nou ja, er liggen natuurlijk allerlei andere sentimenten bij. Maar daar zit ook, en dat is de bedding van het geheel... Eh, opvattingen over eh, buitenechtelijke liefde... en wat de echte liefde zou zijn, maar en vooral een... de rechten. Maar dit is toch of er zijn, er zijn mooie varianten en oh. er zijn vulgaire varianten. Maar mm -hmm. er is wel een, een soort bedding dat hooggeplaatsten eh, hier recht op hebben... of zelfs de, de plicht hebben, de taak hebben om zich zo te manifesteren. In de middeleeuwen, en dat zie je in de 17e, e 18e eeuw ook nog duidelijk, maar het loopt door tot Mitterrand, Mitterrand hè, die een maîtresse had, die bij zijn graf opdook en daar met zijn dochter in volle Masarine. erkenning stond. En dat heeft buitengewoon veel respect opgeroepen en ontroering dat dat zo allemaal kon en dat dat zo allemaal was. en bewondering ook voor de keurige wijze waarop dit toch een... Of een geval van metrissen overspel. Uh, maar dat ligt in de cultuur, heeft dat dus hele diepe achtergronden. Maar nou, leg eens uit waar dat dan vandaan komt. Hoe is nou, dat in ontstaan? de middeleeuwen, uh, de, onder hooggeplaatste vorsten, hoge adel, maar ook rijke kooplieden aan het eind van de middeleeuwen. Uh, die sluiten dynastieke huwelijken. En die huwelijken die worden bekokstoofd als die kinderen nog peuters zijn of baby. of zelfs voordat ze geboren zijn. Dus je, je trouwt met iemand waar je niet, per definitie niet nee, van houdt. Um, en uh, de mens is wel voorbestemd, want men gebruikt de Bijbel en de kerk heel nadrukkelijk om dit te motiveren. De mens is wel voorbestemd om te genieten. Hij hoort ook te genieten. Er zijn allerlei bijbelplaatsen die dat aangeven. En uh, dat heeft ook een lichamelijke component. En hij moet dus ook verliefd worden en aan de liefde doen. Maar dat kon dus niet in dat geregelde huwelijk. Dus kreeg je dat concept van liefde. En iemand die dus van adel was tekende dat hij dus overspel pleegde, hoofdse minnaressen had en bastaarden verwekte. Maar was liefde niet... Uh, uh, ja, een zakdoekje leggen en dan ja, huilen ja, en dan dat was verder niks. Dat was toch ja, heel erg uh, uh, dat, niet lichamelijk? Dat is een variant die men al erg saai begon te vinden. En die al snel allerlei praktische kanten kreeg. Van wat, dan had je er niks aan. Het he, is dat wel. Opmerkelijk is dat de lage landen bijvoorbeeld op dit punt voorop liepen. He, en al in de Altijd, 13e oh. eeuw een hoofdste liefde concept ontwikkelen... waar wel degelijk uh, dus ook de vleeselijke consumptie oh. uh, een hoofdrol gaat spelen. Ah, jij zegt, maar het goed, in het systeem. Uh, maar maar wat, ja, vond, en, wat vond de kerk daar dan van? En, nou, daar moest het mee op een uh, akkoordje zien te gooien natuurlijk. Dat was overigens helemaal niet zo moeilijk. Want het was eerst prestige natuurlijk bij die mensen. He, want bastarden van hoge kom af, die waren er ook trots op dat ze verwekt waren door een vader die van moed en ondernemingszin hield. Die was op pad gegaan, die had wat gepakt en dat sloeg natuurlijk op jou ook terug. Er is een prachtig verhaal in de middeleeuwen over in de 14e eeuw in Frankrijk over een edelman die daar wordt van verteld dat hij verliefd is op zijn vrouw grote zorg in de omgeving van... want die man, daar moet iets mee zijn. Dat, dat kan niet. Wat, is, wat krijgen we nou? En hij moet behekst zijn enzovoort, wat dat is zeer ongebruikelijk is. Maar nu de kerk, hoe krijgen ze dat voor elkaar? Mm -hmm. en, en, nou, er zit natuurlijk veel machtspolitiek en veel geld zit er natuurlijk bij. En de argumenten die men gebruikt... dat zijn altijd de argumenten die je nog bij Hendrik de Achtste... ook terugvindt later. Uh, van, de de wettige vrouw. Vrouw schiet, de wettige vrouw schiet tekort in de echtelijke plichten. Ook als ze wel nakolommelingen hadden... werd er toch verteld dat ze tekort schoot verder... En dus, dus dat waren dan de argumenten die overigens alleen golden als het om heel hoge plaatsen ging. Maar goed, dat waren degenen die daar ook belang bij hadden. Ja. Nou, deze cultuur loopt naar de moderne tijd toe. En nogmaals, daar horen dus ook mensen als Mitterrand. Hè, en, en, en zelfs onze prins Bernhard in zekere zin. Hè, van, je weet ook dat zijn huwelijk ook omschreven is... in termen van, van de dynastieke aard. Dat ze nog steeds in die traditie. En dat het eigenlijk dan ook min of meer vanzelfsprekend was... dat hij daarnaast vriendinnen had en metresses En ja. ook hij deed zijn best om een relatie op te bouwen... met die -dochters, hè, ja. met, Nou, Daar Zij weten er we er nou veel er, van. Er zijn nog ook een aantal van. Maar goed, er is Volk ook een veel de, ja, van, ja, nou, ja, de vulgerre kans, ja dat is Laten natuurlijk we, een vulgaire we, variant, want ik bedoel... dat is die variant die we in de moderne tijd... dat heeft natuurlijk veel met emancipatie te maken. Vrouwen die het gewoon niet pikken en die zeggen van... ja, wat krijgen we nou? En, maar altijd weer mannen in machtsposities... die vinden dat ze daar op een of andere manier recht toe hebben. En dat wordt ook wel door het volk, de massa... wordt dat ook wel bevorderd vanuit de gedachte van... men wil leiders die macho's zijn. Macho's. Hè? Dat zie je vooral bij presidenten. Clinton is natuurlijk het voorbeeld. Maar Berlusconi, Poetin, noem maar op. Macho's, mensen die dus multitaskers zijn. Hè? Ze kunnen saxofoon spelen, joggen, land regeren, oorlog voeren. Noem maar op. Al die dingen. En daar hoort natuurlijk ook vrouwenpakken bij. Hè? En oh, dat ja? is dus. Nou ja, de, de, binnen die macho-opvatting uh, is dat. Elsbeth kijkt nu ja, als ze voor het even eerst even al, al gesmoord uit de echte wereld Ja, ja, ja, ja. Nee, nee, nee, nee, nee, in is... <laughs> de niet krant lezen. Kijk, het is bijvoorbeeld heel wonderlijk dat iemand als Clinton. dat die uiteindelijk toch aangebreven is, niet is afgezet. In Amerika zijn ze gek op het afzetten van presidenten. En het is niet niks wat hij gedaan heeft. Iemand die ondergeschikt is, aan, zijn, aan hem overgeleefd, een stagiaire... die die echt toch vulgair misbruikt, die, waar hij vervolgens <lacht> gigantisch over liegt. I did not have sex with that woman. <lacht> je. je ziet dat gezicht nog voor je. En, uh, en daar toch ineens mee wegkomt. Hè? En dan inkeer. En dan moet toch een hele grote groep mensen zijn die denkt van het is toch een kerel, hè? hij weet ze toch te pakken. Hè? Die dus staat dat, dat macho-ideaal van... En dus het is niet alleen zo'n persoon, maar ook zo'n omgeving... Hm. die zo'n bedding schept waarin die dingen kunnen gebeuren. Ja, en... wat, wat, want even over terug te keren naar Dominique Strauss-Kaan... daar werd ook al gezegd in zijn omgeving van dat is zijn zwakke plek... Ja. Maar blijkbaar wordt het dan tegelijkertijd ook toch als iets positiefs gezien. Nou ja, positief, dat, dat woord zul je niemand in de mond horen nemen. Maar er zit zo'n heimelijke bewondering. Hè, voor die mensen die in topposities zitten. En die inderdaad allemaal die dingen... Kijk hoe die Italianen Berlusconi... En, en, en, en, nou ja, Berlusconi is natuurlijk helemaal een, een, een idioot voorbeeld daarvan. Waarbij de dingen ook weer een beetje bij elkaar komen. Hè. Ook bij Berlusconi heeft dan mm -hmm. toch weer ook iets hoofds in zijn gedrag. Als je hoort wat hij dus dat meisje aan cadeaus gaf mm -hmm. en zo. Dus dan had je dat hof maken. Dat hoorde er dan ook weer een ja, beetje. Je gaat er helemaal blij van. Kijk, ik he, heb he, je een okay, bewondering voor die man. Maar, of, uh, nee, absoluut oh, niet. Nee, niet. Geen nee, de de vraag is, hou je er ook iemand op na? <laughs> nou, Jeroen. <ja>, <laughs> uh, volgende onderwerp. <laughs> <laughs> Zo gezegd, Toen werd het we op een dus. Goed, nog nee, even heel maar... kort. Dominique Strauwskaan, komt hij terug, denk je? Of uh, is dit één stap te ver geweest? Nou, ik, hij heeft zo'n. Kijk, de, de, de, je krijgt de samensweringstheorieën. Ja. He, die beginnen nu over elkaar heen te buitelen. Ja, van, er wordt gebruik gemaakt van zijn reputatie. Er wordt misbruik van gemaakt nu om te val te brengen, enzovoort, enzovoort. Wat er ook van waar mogen zijn. Het is duidelijk dat hij die reputatie komt niet uit de lucht vallen. Dus ja. hij heeft daar kennelijk toch wat opgebouwd. En uh, naar nou mijn smaak is al mocht blijken dat hij buitengewoon onschuldig is... wat, neem ik aan, niemand zich kan voorstellen dat daar niets gebeurd is... of dat hij alleen maar misleid zou zijn. Maar goed, mocht dat toch zo zijn... is zijn reputatie toch voor goed naar de knoppen... en eh, verhindert, denk ik, een, zeker een positie als eh, president in Frankrijk ten ene malen. Er is gereageerd op onze uitzending, onder andere voor jou Edwin Tegel... de eigenaar, eh, vinder van de brieven van Geet Hofmans op zolder. Een luisteraar reageert met tips over de familie Noordduin... aan wie de brieven van Geet Hofmans zijn gericht. Dus eh, mogelijk eh, dat je daar wat mee kan. En Raymond de Jong, eh, die twitterde alvast... en Raymond is onze dichter bij de dag en hij heeft een tweet... En die luidt als volgt. Greet Hofmans kreeg visioenen uh, van een overleden kippenfokker. Geniaal. Nou Raymond, we zijn <lacht> benieuwd naar jouw gedicht. <lacht> <lacht> Gevonden brief van Greet Hofmans. Beste familie Noorduin, op het moment dat u dit leest... ben ik al in de hemel, maar wees u niet bevreesd. Ik heb een visioen gekregen van een kippenfokker. U kunt deze brief na het lezen het beste goed verstoppen. Want de kippenfokker sprak over wat we nog gaan merken. Zo gebeuren er gekke dingen, zelfs binnen de kerken. Fysiek, psychisch en verbaal kreeg ik de details door. De beelden die ik zag, vond ik vreemd en soms ook goor. En aangezien dat ik wil dat u verder gaat lezen... heb ik deze brief laten censureren door een stel Chinezen. Ik zag een portret en een droogboeket. Waar ging mij dit heen leiden? Ik zag een uniform in een kast, een leger en een leider. Bamirama speciaal naar Sipangang reis met varkensvlees... Zo kon de schrijfvoud van de lokale vertaalchinees. En de kippenfokker vertelde ook over een boek... van iemand die zichzelf troostte met zijn hand in de broek. Iets met een hotelkamer en de letters IMF... De Dode Kippenfokkersvisioenen werden klef. Snel ga ik u weer schrijven. En ik hoop dat de kerk me nog wil kennen. Afzender Greet Hofmans. Vanaf nu een lesbienne. <lacht> <lacht> Raymond de Jong, later vandaag staat je gedicht op de website Dit is de Dag.nu. Zometeen gaan we examentips geven voor examenkandidaten. En ik dank onze gasten hartelijk. We gaan naar het nieuws van drie uur. En dan zijn we bij u terug. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu.